Uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Minister Asscher wil dat kinderdagverblijven, net als scholen, een stempel krijgen dat aangeeft of ze zwak... Goed of excellent zijn. Als je zegt dat vanavond in nieuwsuur. Een keurmerk geeft ouders de nodige informatie en kan ze volgens de minister helpen om invloed uit te oefenen en de opvang te verbeteren. Als je wil ook dat kinderdagverblijven meer beoordeeld worden op basis van hun pedagogische kwaliteit. Ouderenorganisatie Boeing vindt de plannen goed, maar mist de instrumenten om de kwaliteit van kinderdagverblijven te meten. Bovendien zouden er vaker onaangekondigde inspecties moeten worden gedaan. Opnieuw haalt een supermarktconcern lasagne uit de schappen omdat het paardenvlees bevat. Ditmaal gaat het om lasagne bolognese van de C1000. Op het etiket staat dat het product is gemaakt met 100% rundvlees, maar nader onderzoek wijst anders uit. Eerder kreeg C1000 nog de garantie van zijn leveranciers dat in geen enkel product paardenvlees zit. Nu blijkt dat dus niet het geval te zijn.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 In Amsterdam heeft Ajax in de derde ronde van de Europa League... met 2-0 gewonnen van het Roemeense Steau Boekarest. Doelpuntenmakers in de arena waren Aldewereld en Van Rijn. De politie arresteerde acht Roemeense supporters in het centrum van de stad. De ME voerde twee charges uit. Het weer, vannacht wordt het vanuit het zuidwesten droog... en het gaat in het noordoosten licht vriezen. Morgen in het weekend is het overdag een graad of vijf en overwegend droog. En er blijft kans op nachtvorst. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond om ruim drie minuten over tien is dit alweer het vierde uur van langs de lijn op de donderdagavond. Het komende uur gaan we bellen met wielrenner Wout Poels die zijn rondtrein heeft gemaakt. Na die verschrikkelijke vallende tour van afgelopen jaar. We praten over Operation Puerto, oftewel de Spaanse arts Efemiano Fuentes. Dat doen we met Edwin Winkels. We praten ook over het schaatsen in uh, Hamar, het WK Allround van komend weekend. Met Irene Wust onder andere. En we hebben nog veel meer vanavond onder andere voetbal en natuurlijk het tennis in Ahoy. Die partij tussen Igor Sijsling en Martin Klizan. Jan Roels. Ja, het is een breekpunt voor uh, Igor Sijsling. 6-2 Klizan eerste set. 4-3 voor de Slowaak. Maar nu een breekpunt dus voor Zijsling om weer langzij te komen in de eerste set. En daar is de break, wilde ik zeggen. Ja toch? Nee, nee, nee. Want de bal is op de baseline. De rally gaat verder. Sijsling twijfelde eventjes. En nu Klizan met een mokerslag van een voorend En nog eentje eroverheen. Sijsling in het defensief. En dan wurmt hij de bal in het net. Frustratie bij Seizling, Want ja, breekkans is weg. En nu is het juice in deze game. Hele belangrijke Jesus. game natuurlijk. Nogmaals als je kijkt naar de stand. 6, 2, 4, 3. En Zeisling al een keer gebroken in de tweede set. Dit moet dan de kans worden dat hij terug kan breken en dan ook terug kan komen in de wedstrijd. Dat voelde hij ook aan aan het publiek. Het, het publiek ging klappen. Die wil graag een derde set. Had natuurlijk ook al weinig spanning. In de wedstrijd tegen Roger Federer en Timo de Bakker. Die Federer makkelijk won in twee sets. Nu is het dus Krizan die 6-2-4-3 voorstaat. De eerste service laat hij uit. Dus krijgen we een tweede opslag op Juice. In die tweede opslag doet hij vaak met veel spin naar de backhand van Sijsling. Ook nu weer. Dan krijgen we weer een rally. Een voorhand van, van Zijsling naar de backhand van Klisan. Weer een backhand kliesan. voorhand Zijsling. Backhand Klisan, voorhand Oh, Die moet glijden naar de bal en dan een kort balletje. Mooi gespeeld. Sijsling redt dat. En dan krijgt hij de bal eigenlijk in de voeten gespeeld. Mooie rally hoor. De rally gaat verder. Voorhand, Zijsling, backhand Klisan en dan... Oeh, dat gaat maar net goed bij Zijsling. Vol haalt hij uit nu met zijn bek en gooit die arm eruit. Klisan in het defensief. Maar weet de bal keurig in de rally te houden. Dan mist hij de dubbelhandige bek en Klisan, je hoort het gejuich van het publiek. Want hier is het tweede breekpunt in deze game voor Igor Zijsling. En nu maar eens kijken wat hij kan doen met de return. Sijsling loopt een beetje heen en weer. Hij kijkt eventjes naar de kant waar onder meer Davis captain Jan Siemering zit... En Klisan ja, die voelt nu wel dat hij eventjes speelt in het hol van de leeuw in Ahoy. En Zijsling, ja, die gaat eens even kijken wat hij kan doen met de return. Het wordt een eerste service van Klisan. Gaat hij naar buiten serveren of gaat hij rechtdoor serveren naar de voorend van Klisan? Ik dacht te horen dat de umper daar een waarschuwing gaf wegens uh, tijdrekken. Dan duurt het te lang. Je mag 25 seconden gebruiken tussen een punt... En dan slaat hij een ace, Klisan, Maar meteen gaat het vingertje omhoog van Zeisling. Doe maar een challenge, ik geloof het niet. Hij stond ook een beetje in het zichtsveld, Zeisling, van de lijnrechter. Omdat hij dus helemaal naar buiten moet stappen. Maar de lijnrechter heeft het goed gezien. Hawkeye geeft aan het de bal inderdaad in was. Dus is het breekpunt weer weg. Het tweede breekpunt in deze game is weg. En krijgen we Klisan die weer gaat serveren op Juice. Eerste service naast het servicevak. Dus krijgen we een tweede service. Nee, het werd... Uh... Een eens gegeven, er werd een ace gegeven. En opnieuw een challenge, dus van Seisling. Ik had het idee dat de bal uit was. Wat zegt Hawkeye? Nee, de bal raakt de lijn. Weer goed gezien door de lijnrechter. Dus hier is het voordeel voor Klisan. En die balt dan zijn vuist naar zijn coach. Hangt daar een, een Slovaakse vlag, waar dan zijn coach achter zit. En uh, Klisan, ja, die op jacht natuurlijk naar 5-3, moet zijn eigen service behouden. En dan maar kijken wat hij kan doen in de service game van Sijsling. Maar eerst dus deze game binnenhalen. Sijsling, dus twee breekkansen gehad, maar staat nu op nadeel. Het is voordeel voor Klisan als hij weer serveert naar de backend van Sijsling. Kort balletje en die gaat tegen de netband. Dus het is weer juice. Er zijn nog kansen voor Igor Sijsling om toch echt een keer te gaan breken in deze wedstrijd. Dat is hem nog niet gelukt dan op zijn dooie aggertjes stuit het een beetje en is weer aan het nadenken welke optie... Hij gaat uitvoeren met zijn opslag. Gaat hij naar de voorhand? Gaat hij naar het lichaam van Sijsling? Of gaat hij weer naar de backhand? Zei het al eerder. Klisan een linkshandige speler. Gaat naar de backend van Sijsling. En die duikt in de return. Maar de return is te kort en dan frustratie bij Sijsling. Gooit die arm er de denkbeeldig uit. Had de bal wat meer voor zich moeten raken. Dan was de return waarschijnlijk goed geweest. Maar nu is het voordeel voor Kliesan dus voor 5-3. 6-2, 4-3 voor de Slovaak. En voordeel als hij dus serveert vanaf de voorhand. ...kant naar de backhand van Sijsling. En dan een goede voorend eroverheen van Klisan. Nu komt hij in. Versnelling met zijn voorend En daar is de game voor Klisan. De breekkansen heeft Sijsling dus niet weten te benutten. Dood en doodzonde. Nu wordt het een moeilijk verhaal. 6-2, 5-3 voor de Slovaak, Martin Klisan. De nummer in 1982 uitkwam. Was het toekomstmuziek? Tegenwoordig is het alweer een eeuwigheid geleden. 1999 van Prins. Tennis. De Slovaak serveert voor de wedstrijd. Klisan tegen Zijsland, Jan. Ja, want het is 5-4 voor Klisan. Zijsling zo even in no time zijn eigen service binnengehaald. Maar die gaf Klisan een beetje weg op Love. Zijsling dus, 5-4. Maar nu mist hij zijn voorhand. en is het 30-15 in deze game voor de Slovaak. 6-2 dus, 5-4... Voor Prisan en 30-15. En dan een, ja, een, een geluid van ontzetting eigenlijk in Ahoy. Doordat uh, Zeisling toch die eenvoudige voorrend midden in het net slaat. En dan gaat uh, Zeisling ook een beetje zo door de knieën. Zo van, hoe kan ik dat nou doen? Want hij knokt dus voor zijn laatste kans. Is nog niet door de service van Krizan heen gegaan. Krizan gaat nu wat verder van het uh, service af. Om echt die backhand op te zoeken van Zeisling. En die uh, heeft een goede return. Komt dan in met zijn voorhand. De volley is goed. Uitstekend punt. Uitstekend punt van Zeisling. Metwaardig dat Krizan uh, dat nu doet op dit moment in de wedstrijd. Normaal surfeer je toch dicht bij het service maar hij stapt uh, wat meer naar links vanaf de voordeelkant... om echt die backhand op te zoeken als linkshandige serveerder. En dan krijgt hij een return cross gespeeld van uh, Zijsling. En dan mist hij hem. En dus 30 gelijk. Komt er weer een breekkans voor Zijsling. Dus een breekpunt. Of een matchpoint voor Martin Kliesan uit Bratislava Slowakije. De eerste service is goed. En dan mist Sijsling de return werkelijk compleet. Jammer, jammer, jammer. Want nu is het matchpoint voor Martin Kliesan op 40-30. Het publiek gaat klappen. Het publiek wil spanning. Ahoy wil heel graag een derde set. Die spanning ontbrak natuurlijk ook bij Roger Federer tegen Timo de Bakker. Federer wil makkelijk in twee sets. En nu Klisan met zijn service. Die gaat uit. Dus een tweede opslag. Wat durft en wat kan Igor Seisling met de tweede service van de Slowaak. De tweede opslag komt nu naar de bekken van Seisling. Die valt achterover en mist de return. Het is over en uit. Martin Klisan wint met 6-2 en 6-4. ...van Igor Zijsling. Die haalde niet zijn niveau. Zoals we dat hebben gezien tegen Jovovrid Tsonga op maandagavond. Zijsling toen hij voor een daverende verrassing zorgde... ...om de Franse favoriet te verslaan. De Franse publiekstrekker. En dan is daar Martin Klisan. Een degelijke Slovake uit Bratislava. Een top 40 speler die eigenlijk eenvoudig wind van Igor Sijsling Geen keer is gebroken. En in twee sets is het gedaan. Igor Sijsling drijft af. Kan natuurlijk terugkijken op een goed toernooi. Want hij heeft gewonnen voor het eerst in zijn leven van een top 10 speler Jovo Tsonga. Maar vanavond ja, stelde hij toch teleur. Haalde niet zijn niveau. Kon niet boven zichzelf uitstijgen. En Klisan is dus de winnaar. En om dan af te sluiten noem ik nu de kwartfinales die dan morgen gespeeld gaan worden in Ahoy. Natuurlijk Roger Federer als eerste geplaatst tegen Beneteau, de Fransman. Dan krijgen we Klisan, die dus vanavond won van Ico Seisling tegen Gilles Simon. Dan krijgen we Dimitrov, het Bulgaarse talent, tegen Bagdadis. Mooie wedstrijd. En Niminen, Jarko Niminen uit Finland tegen Juan Martín del Potro uit Argentinië. Dat zijn de kwartfinales morgen in Ahoy. Geen Nederlanders meer. Timo de Bakker won eerder, verloor eerder. Vanavond van Roger Federer. En zo even Ico Seisling ging ten onder tegen Martin Klisan. Tot zover dus het slechte nieuws voor de Nederlandse sport. Het goede nieuws kwam uit de Amsterdam Arena... waar Ajax vanavond met 2-0 won van Stejawa Boekarest. En die houtkamp praat na met de maker van de openingstreffer... Tobi Alderwereld. Het is een prettige avond voor jou. Ja, denk ik wel. Ik denk als je 2-0 wint... Uh, geen tegendoorpunten en uiteindelijk nog eens jezelf kan, uh, kan prikken, dan, uh, dan ben je toch tevreden. Jullie begonnen redelijk behoudend... Ja, we hadden misschien niet volledig verwacht dat hun uh, vol druk zouden zitten, We wisten dat op sommige momenten dat ze dat wel gingen doen. Maar uh, ja, ze zitten heel constant vol druk. Er moet een goed positiespel gespeeld worden. En uh, uiteindelijk denk ik dat het er vandaag uh, wel uitstekend uitzag. Doelpunt, altijd prettig. Ja, altijd leuk, zeker. Uh, ook omdat het dit het moment was om, om het team te helpen, denk ik. Uh, het was een beetje een opluchting we hebben onze goal. En, uh, en nu kunnen we verder. Daar uh, was ik wel tevreden mee. Voelde je hem komen? Ja, we wisten dat, uh, dat hun daar niet heel sterk in zijn, in zulke momenten. En daar moet je van profiteren. En ik uh, kwam goed los en ik kwam binnen. Toch hebben zij aardig wat kansen ook nog gekregen. Ja, maar hun hebben echt een heel goed team. En uh, je weet de speelstijl die we hebben, dat het, uh, ja, dat het uh, een klein beetje risico inhoudt. Maar daarmee creëren we ook veel kansen. En, uh, en uiteindelijk met een goede Jasper, denk ik. En, uh, en de verdediging die geconcentreerd was, uh, ja, kon het ook de nul houden. Wat is belangrijker, de 2 of de 0? Ja, ik denk dat het in zo'n wedstrijd de nul belangrijker is. Kijk, als je daar met 2-1 gaat, ga je toch met een ander gevoel. En nu uh, 2-0, je moet dus sowieso twee keer scoren. En uh, ja, dan ga je toch wat een lekkere gevoel Die verdedigers van Ajax die kunnen aardig scoren tegenwoordig, hè? Blind afgelopen weekend, nu weer twee verdedigers die scoren. Wat is dat met jullie? Nee, ik denk dat ze bij Ajax uh, sowieso wel, uh, wel het voetbal het vermogen hebben... om, uh, om een bal uh, erin te koppen of te schieten. En, uh, dus uh, ja, daarvoor zijn we opgelet. Eén voet in de volgende ronde? Ja, nee, ik denk een goede uitgangspositie gepakt, maar je mag niet te snel uh, dat zeggen, want uh, jullie hebben echt een goed team en daar wordt het zeker niet makkelijk. Loïs was dat met dan ben je pas vrij en ach een beetje gepiel op de gitaar. Dat laten we lekker rustig uitlopen ze nu, Irene Wust is bezig met een recordjacht. Vorige week in Incel konden ze zichzelf al tot de succesvolste Nederlandse vrouw in de wereldbekers. Dit weekend kan ze ook nog eens de succesvolste allrounder van ons land worden. Want Wust kan een hamer haar vierde wereldtitel pakken. En zou daarmee Adje Keulen Deelstra in de ranglijsten voorbij gaan. Steven D'Alebout zet met Wust haar drie wereldtitels op een rijtje. Te beginnen bij het WK van 2007 in Tialef. Het bijten is begonnen, maar Tiof viert alvast het feestje Oranje boven. Oranje boven klinkt, bij, uh, klinkt vanuit het publiek. 3800 meter doorkomst. Ja, dat weekend dat is denk ik mijn beste weekend tot nu toe uit mijn schaatscarrière. Dat is uh, gewoon een weekend waarbij alles klopte, en waarbij ik uh, ja, waanzinnig waanzinnig publiek en waarbij ik zo boven mezelf uitsteeg. Ik bedoel, uh, ik reed 3844. Ik reed er op één dag de twee banencursus die nog steeds staan. 1 54, 0 en 4-blank. Ja, en ik reed op de derde dag, reed ik dacht 4-0, zelf 7-0-1 of zo. Ja, dat, dat was die vijf die kilometer was gewoon twaalf uh, rondjes lang, kippenveld door me pakken uh, en genieten van het heel publiek dat uh, aan het schreeuwen was. Ik denk dat je zo'n weekend misschien in mijn carrière wat nooit meer mee gaat maken. Al kwam het EK afgelopen EK in Heerenveen uh, dicht in de buurt. Maar uh, dat ja, was gewoon uh, uh, ja, dat was zo uniek. Komt staan de wereldkampioenen 2006-2007. Daar gaat ze overeind staan. 7 0 1, 60 we ben gewoon wereldkampioen, dat is echt uh, ongelooflijk. Ja, dat klinkt zeker goed. Ik heb uh, op mijn twintigjarige leeftijd al een mooi rijtje naar huis. En, uh, ik hoop dat de komende jaren nog uh, voor te kunnen zetten. Ja, nou ja, goed, ja, dan, ja dat ging, ging inderdaad even anders. Ik bedoel, dan, dan, ja, dan ben je jong en, uh, en ook nog heel erg onbevangen. En dan kun je je ook niet voorstellen dat het ooit anders zou gaan. Ik bedoel, ja, je bent... Uh, ja, eerder ben je 19, uh, win je Olympisch Goud. Ben je 20, uh, word je tweede op het EK, tweede op week sprint, En dan win je een uh, week al round, win je ook nog op een week afstand met twee titels. Ja, dan denk je van ja, weet je, hoe moeilijk is het nou? Ja, weet je, je bent 20 en, uh, en je rijdt zo verschrikkelijk hard. En, en dan ligt de wereld als het ware aan je voeten. En ja, dan, ja, dan blijkt toch iets moeilijker dan gedacht. Dat is een, dat is een diepsportief dal geweest. Uh, in 2011 word je dan weer... Wereldkampioen Allround. Irene Wust bijt zich vast in de Sablikova. De wereldkampioene van de afgelopen twee seizoenen had voorrang. Is voor Wüst langsgekruist. En heeft dat ook in de gaten. En versneld op dit moment in de binnenbocht. Maar gaat onderuit. Oh, ze gaat onderuit bij het uitkomen van de bocht. En bij het maken van een extra slag. Ja, dan is het gebeurd. Ja, dat ja. is het gebeurd. Wüst, uh, ja, dat is die, dat die view. Maar ondanks als ze niet was gevallen, dan had ik even goed gewonnen. Dus dat... Uh... Ja, dat maakte de titel voor mij niet. Het was niet dat ik won dankzij de val van, maar het was gewoon, ja, ik won en Mart die, Martina die, uh, die viel, ja, dat, dat deed niks af aan mijn titel. De uitslag is duidelijk. Iedereen wist wordt omhelst. Iedereen wist is wereldkampioen en dat doet ze op toch nog tamelijk jeugdige leeftijd voor de derde keer in haar carrière. Hoe zou je dan die WK-titel van vorig jaar willen omschrijven in Moskou in een vrij nou ja, van die drie toernooien die je nu genoemd hebben de, de minste atmosfeer. Ja, nou ja, ik vind dat je ook niet te negatief ik moet praten. Ik bedoel, het was wel een super spannend toernooi met, uh, met veel spanning erin. En uh, zo bij dames als de heren. En het was een heel leuk toernooi. En ja, hoe was die? Die was, uh, die was ook weer uh, uniek op zijn beurt. En, uh, en, en ja, voor mij zelf ook weer heel spannend. Ik bedoel, het was toch wel weer een spannende strijd met uh, Sablikova. En ja, ik moest hele sterke drie en vijf kilometers rijden om, uh, om die titel te pakken. En ja, dat is dan ook gelukt. Dus, ja, en zo heeft elk toernooi zijn eigen spanning. En ben, is het niet zo dat ik meer trots ben op mijn titel in 2007 dan op mijn titel vorig jaar. Het zijn voor mij uh, alle drie even dierbaar en ik koester tussen alle drie. Dus het is, uh, maakt voor mij eigenlijk weinig verschil. Vind je, vind je het jammer dat we hadden het net over Sabine dat ze er nu niet bij is? Ja, heel jammer. Absoluut. Ja, is toch een beetje de, de, de, ja, een van je grootste concurrenten. En als die er dan niet is, dan, uh, ja, dan is dat jammer. Dan, uh, ja, dan baal je daarvan. Bedoel, dan wordt, ja, het is niet zeggen dat de strijd dan minder leuk is. Maar het is wel zo dat ik ja, graag. Strijd met al mijn concurrenten op het heet van de strijd. Ja, het heetst van de strijd. En dat iedereen even goed is. En als je dan wint, is het natuurlijk het mooiste. En uh, ja, dan is het gewoon jammer dat je een van je concurrenten niet is. Uh, ze is niet helemaal fit, zo lijkt het van de buitenkant. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, weet je niet. Hetzelfde denk ik, ja. Ze heeft wel gewoon in Insel, uh, ik verbaas me er wel over. Want ik zag haar in Insel gewoon elke dag trainen op het ijs. En uh, volle trainingen draaien. Dus toen het nieuws kwam dat ze niet meedoet, was ik wel een soort van verrast. Had ik niet verwacht. Maar ja. Of denkt zij misschien wel van ja, uh, hoe, hoe ik het ook doe. Ik ga in een week niet meer zo goed worden dat ik iedereen wies versla. Dat weet ik niet hoe zij denkt. Maar misschien denkt ze ook wel van ja, vond het aan zijn de spelen. Ik wil geen, uh, geen, uh, ja, niet mijn rug op het spel zetten. En uh, ik ga nu voor de weken afstanden in Sochi. Ja, ik weet niet hoe zij denkt. En dat is haar gedachtgang. Maar ik kan alleen zeggen dat ik het heel jammer vind. Waar schuilt het gevaar voor jou dit weekend? Ik denk het grootste gevaar, gevaar schuilt als ik zelf uh, steken laat vallen. Ik denk dat als ik vier hele goede races rijd... en ik rijd gewoon zoals ik kan rijden en ik rij uh, doe gewoon mijn ding... dan moet ik een heel uit kunnen komen. Irene wust kan dus op het WK-record van Atje Keulen-Deelstra niet de minste pakken. Dan gaan we naar het voetbal. Voetbal in eigen land in de Eredivisie. Hun situatie bij AZ was namelijk een paar weken geleden uitzichtloos. Ruud Boijmans en Erik Valkenburg konden onder Gert-Jan van Beek niet meer rekenen op speelminuten. Hoe anders is het nu? De twee spelen inmiddels bij NEC... en in Nijmegen laten ze meteen zien wat ze kunnen...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 Tiftje over de doelman van Utrecht heen en scoort hij weer. Ja, dat is wel bijzonder. Dat klopt. Twee van de twee goals. Maar um, ja, het maakt het allemaal heel erg mooi. En, uh, en leuk natuurlijk om zo te beginnen bij NEC. Was je het zat bij AZ? Uh, ja. ja, zat is misschien ook een groot woord. Maar uh, ik wil daarna wat meer gaan spelen. En uh, ja, gelukkig heb ik die kans gekregen bij NEC. En is de focus nu ook uh, NEC en niet AZ inderdaad. Je hebt anderhalf jaar tijd bijna niet gespeeld. Hoe moeilijk is het om dan opnieuw te beginnen tussen aanhalingstekens? Ja, dat klopt. Het is heel erg lastig. Ik heb denk in anderhalf jaar tijd denk tien of elf wedstrijden gespeeld. waarvan ook nog grotendeels invalbeurten zijn. Ja. Dus dat uh, klopt. Het is inderdaad aanpoten. Uh, ik merk ook van mezelf dat ik nog niet uh, op een niveau ben qua conditie. Uh, dan, ik, uh, dan, ik moet, waar, dan ik moet zijn. Dus. Uh, ja, uh, ik ben ook elke training bezig nog met, uh, met extra oefeningen voor mezelf om fitter te worden. Dus het is vrij moeilijk een hele wedstrijd te spelen momenteel? Uh, ja goed, dat uh, zou je moeten proberen. Maar uh, ik weet inderdaad niet of ik dat ga redden. Uh, dus daarom heeft het trainer mij twee keer ook laten invallen. En uh, dat is op dit moment ook twee keer heel goed gegaan. Uh, maar goed, uh, ik, uh, ik kijk wel naar uit naar het, uh, uh, om zo uh, snel mogelijk te gaan beginnen. Ja. Ben je nou een soort pinchitter geworden? Nou, ik haat dat woord. Uh, dat werd inderdaad wel vaak, genoeg in de, vaak genoeg in de media gebruikt. Uh, nee, als ik uh, helemaal heel fit ben... Dan, uh, dan ben ik ervan vertuigd dat ik uh, heel, heel, van heel grote waarde kan zijn voor NEC... als ik vanaf het begin start. Maar goed, op dit moment is het nog niet zo. En uh, ja, de minuten die ik dan krijg... Uh, uh, ja, ligt er ook veel ruimte om dat te voorstaan. Dus dan is het er altijd lekker om in te vallen. En, uh, maar goed, uh, ik uh, ben absoluut geen... Uh, Alleen maar een dan? nee. Maar als je het achteraf gezien, ja, dan kan je alles belinden. Een slechte keus. Ja, goed, uh, is altijd makkelijk achteraf, inderdaad. Uh, ik heb er totaal respect spijt van, dat niet. Ik ben een betere speler geworden. Ik ben mentaal nog veel sterker geworden dan ik al was. Um, ik heb heel veel geleerd. Uh, heel veel goede vrienden gemaakt bij AZ. Waarschijnlijk ook gewoon vrienden voor het leven. Wat ook gewoon ja, heel belangrijk is. En ja goed, dit is gewoon een hele ervaring. En uh, AZ is nog zeker geen gesloten boek voor mij. Um, ik ben nu op huurbasis. Ik ben nog steeds wijknemer van, uh, van AZ. Dus uh, nou goed, wie, uh, wie zegt wat volgend seizoen gaat gebeuren. Is het een voordeel voor je dat je met Erik Valkenburg hier samen tegelijk bent gekomen? Dat je, ja. wat, en dat jullie steun aan elkaar hebben? Nou ja, dat is wel heel belangrijk voor mij. Erik is een... Uh, ja, een enorme goede vriend van mij. We uh, zijn heel erg naar, naar elkaar toegegroeid. Omdat je toch in hetzelfde schuitje zat. Ook bij AZ. En uh, nou, dan is het gewoon uh, ja, super mooi dat we samen naar een nieuwe club gaan. En ook helemaal mooi dat het allebei, uh, allebei goed gaat. Hij speelt enorm sterk. En uh, maakt de afgelopen weken een doelpunt. Nou, Ik zelf ook. En uh, ja, dat, uh, dat geeft wel. Uh, ja, een heel goed gevoel, ja. Valkenburg, heerlijke aanname als uh, bij Utrecht op het middenveld een fout wordt gemaakt. Hij wordt aangespeeld, hij neemt uitstekend aan. Draait meteen weg bij zijn tegenstander. En schiet de bal dan via de binnenkant van de paal buiten bereik van Ruiter binnen. Ik was, uh, was wel klaar met de bank en uh, ik wil gewoon weer in het veld staan. Wil lekker voetballen. En uh, dat kon hier bij NEC, uh, die mogelijkheid deed zich voor. En uh, ja, toen heb ik eigenlijk uh, direct ja gezegd. Dan lees ik overal. Hij heeft zich zo voorbeelden gedragen, dus we gunnen hem dit wel. Wat, moet ik, wat, wat betekent dat? Uh, nou, dat vond ik ook uh, leuk om te horen. Uh, dat, uh, dat, dat toont wel wat respect van, uh, van Ernest Stewart en Ton Gerbrands. En, uh, de mening van uitziet. Ja, en daar was ik wel blij mee. Ik dus, uh, ben blij dat ze me de kans uh, gunden om uh, vuur te worden. Heb je veel aan? Je lijkt het. Ik wou zeggen, heb je veel aanpassing, aanpassingsproblemen gehad? Het lijkt helemaal niet zo. Nee, dat viel ook wel mee. Ik, uh, <kliek> ik zei al, ik ben hier goed opgevangen. Het is een fijne club. Uh, het is een volwassen groep. Uh, jongens zijn aardig. Het was ook wel prettig dat ik Ruud bij me had hier. Ruud Boymans. Ja, Ruud Boymans. Uh, dus nee, eigenlijk is dat best uh, soepel gegaan. Als het zo doorgaat, dan ga je toch nooit terug. Want in Alkmaar zijn de mogelijkheden dan toch kom je weer in hetzelfde schuitje terecht. Daar heb ik echt, echt letterlijk nog niet aan gedacht. Ik, wil gewoon echt nu, uh, ik ben pas twee weken hier en ik wil gewoon echt nu dit half jaar uh, afmaken. En dan ga ik pas in de zomer kijken wat ik dan ga doen. En mijn doelstelling was gewoon om deze koers te varen, om hier heen te gaan. Hier een half jaar te voetballen en gewoon mijn stinkende best te doen. En uh, hier energie in deze club stoppen. En uh, daar ben ik nu mee bezig. En dat is voor mij het allerbelangrijkste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 It will come in time van Billy Preston. Joop Atsma keert terug in de wielersport. De CDA-politicus wordt voorzitter van de Raad voor het Professionele Wielrennen, de PCC. Atsma was van 1994 tot 2006 voorzitter van de Nederlandse Wielerbond KNWU... en later werd hij lid van het hoofdbestuur van de UCI. Die functie legde hij in het najaar van 2011 neer wegens een te drukke agenda... Atma was in het vorige kabinet... namelijk staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. En dan nog een wielerbericht. Het Franse antidopingagentschap zal geen controles uitvoeren... tijdens de rittenkoers Parijs-Nice. Aanleiding is een conflict dat het AFLD heeft... met de internationale wielrenunie, UCI. Die twee organisaties zitten elkaar al jaren dwars. Zo beschuldigen de Fransen de UCI ervan in de Tour de France van 2009... niet de juiste procedures te hebben gevolgd. De UCI die spreekt de beschuldigingen tegen. En dan gaan we praten over het proces dat Spanje... ...en niet alleen Spanje, maar ook de rest van de wielerwereld in zijn ban houdt... ...de verhoren in de zaak tegen de omstreden arts Eufemiano Fuentes. Het begon allemaal met de ondervraging van Fuentes zelf. Daarna, deze week, kwamen de renners, deskundigen en artsen aan de beurt. Edwin Winkels volgt het proces. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Goeden. Edwin, um, dat resultaat van die verhoren, de grote namen die we hebben gehad... ...Jaksje, Basso, noem ze allemaal maar op. Valt het allemaal een beetje tegen? Ja, zeker na het begin. Fuentes die, die, die was wel heel openhartig, zei heel veel dingen. En, en eigenlijk deze week, uh, zeker omdat renners als, als Jaxe... Of, of gisteren Jesús Manzano in Spanjaard... die in 2004 voor het eerst ook hier publiekelijk in een krant... Uh, dopinggebruik uh, uh, meldde en, en alles vertelde. Jaxe heeft het ook verteld aan de pers, heeft het uh, aan de commissie verteld... van uh, uh, Lusada, die, die het geval Armstrong onderzocht... Uh, dat was allemaal al een beetje bekend. En eigenlijk alle andere basso, en vooral heel veel Spaanse renners die die van de week kwamen. We kennen Bellocchi nog bijvoorbeeld, die, die met ja, arm vocht vergeten, op het boers vergeten. He? Ja, alles. Die, die zeggen op alles nee. Van nee, wij zijn geen klant van Fuentes geweest. We hebben nooit bloeddoping gehad. Nee, nee, nee. De, de advocaten herinneren hen wel aan van dat ze getuigen waren. Dus voor mijn eet vervolgd zouden kunnen worden. Want zij kunnen in principe verder niet vervolgd worden. Het zijn allemaal renners ook eigenlijk die, die uitgerangeerd zijn. Geen ploegen meer hebben of gestopt zijn. Maar zij hielden vol dat ze nooit contact hebben gehad met die Fuentes. Wat dat betreft was het deze week uh, een beetje teleurstellend... Het, het waren de bekende verhalen die we inmiddels, helaas, van de laatste week al heel goed kennen. Ja, hoe wordt dat trouwens in de Spaanse media? Om jou heen, hoe wordt daarop gereageerd? Nee, voortdurend. Er is, is wel elke dag aandacht voor. Uh, je kijkt, de meeste aandacht, dat is wel zo in de sportkrant. Dat gaat naar een uh, uh, Real Madrid, Manchester United, uh, het voetbal, dus op de eerste plaats... Fuentes blijft wel spelen, maar het, het lijkt een beetje, een beetje in te zakken. Het, de, de, er wordt gezegd van ja, het is dus ook een beetje het probleem van het proces, omdat het geen echte rechtszaak is tegen. Dat weet je, geen, niet een rechtszaak om doping, nee. maar om een delict tegen de openbare gezondheid. Uh, er wordt gepraat over, over bloeddoping vooral, weinig over EPO. Er komen bijna geen namen naar buiten. wat toch heel veel mensen verwacht hadden, het werelddopingagentschap, de UCI, van ja, kom eens met name ook van andere sporters, en uit andere sporten, voetballers, tennissers, atleten, die er gebruik van maakten. En dat komt in, in, in deze rechtszaak helemaal niet naar boven. Ja, wat vind jij, hoe pakt die Spaanse justitie het aan, hè? door inderdaad puur op die gezondheid zich te focussen, en zelfs vragen, uh, bijvoorbeeld van het WADA, noem het allemaal maar op, gewoon niet toe te staan over, over de dopingpraktijken? Ja, we hebben altijd al onze twijfels van... probeert Spanje dingen uh, onder de kleed te vegen... zodat ze nooit naar boven komen. Dat was eigenlijk het begin van, van Operación Porto een beetje... dat de politieagenten zeiden van... ja, er is nog veel meer aan de hand een klein beetje hoop, die politieagenten komen volgende week... als getuigen aan het woord, dus misschien kunnen die iets zeggen. Maar op het moment dat Fuente zei tegen de rechter... nou ja, geeft u mij de lijst van alle codenaam die ik had... en ik zeg u, wie elke codenaam, nummer, et cetera... wie dat was, want dat weet ik uit mijn hoofd. En toen zei de rechter van, nee, nee, nee, dat hoeven we hier niet te weten. We willen niet de privébelangen van deze mensen schaden. Ze zijn niet aangeklaagd. Dus daar willen we het eigenlijk helemaal niet over hebben. Is het een en, beetje het ja, landsbelang? Nou, ik weet niet, in principe, we moeten ervan uitgaan... dat de rechterlijke macht een van de drie machten in een land is... en dat die totaal onafhankelijk is. Dat is die ook in Spanje niet altijd. Uh, uh, wel, zo'n rechter wordt per loting... Uh, krijgt, krijgt zij in dit geval een, een vrouw zo'n zaak toebedeeld. En, en, en ja, ik, ik zou het heel vreemd vinden als zij van bovenaf wordt geïnstrueerd... maar zij gaat misschien puur als, als rechter aan het werk zijn... van nee, wij beoordelen hier alleen of meneer Fuentes... Uh, de, het bloed wat hij ingevroren had. of dat hij dat niet goed heeft toegediend tot de renners. Uh, wat soms zegt, uh, wat getuigen zeggen. Van dat hij dat ontdooide. Uh, in, in de kamer van een hotel. in het water van de, van, van de gootsteen bijvoorbeeld. Ja, dat is allemaal niet gezond. Ja, Aubert Marie. Nou, daar gaat het eigenlijk om. Of het. Transporteert, zoals Manzano gisteren zei, in, in, in pan lege pakken van hele goedkope wijn... die in Spanje te koop is, om, om het maar te verbloemen. Zodat dat de Franse douaneurs of agenten niet konden zien... dat ze bloed vervoerden, We dachten dat het wijn was. Dat zijn prachtige anekdotes. En daar gaat het eigenlijk in deze zaak om. Of meneer Fuentes, dokter Fuentes... dat bloed uh, ongezond heeft toegediend aan de renners. Ja, wat, wat voor indruk heb jij? Gaan ze daar wel uiteindelijk op uitkomen? Als je met name die verhalen hoort van Manzano... Ja, de, de, de, eerste, de eerste dagen was het vooral Fuentes die zei van... Uh, nou mevrouw, meneer, uh, ik deed dit echt allemaal puur uh, om de gezondheid van de renners. Ze, ze kwamen met uh, bloedarmoede bij mij, ze hadden nieuw bloed bij zich. En wat deze week, vooral Jax, uh, Manzano, hebben gezegd van... nee, nee, wij kwamen puur bij Fuentes dus voor de doping, uh, voor de EPO, voor groeihormonen, uh, voor bloed... Uh, van, van honden en, en kalveren, afkomstig zelfs, extracten van bloed... dat werd echt allemaal toegediend. Uh, ze, ze werden onwel in koers en zo, en daar gaat het om. Dus uh, uh, als het zo blijft, dan draait het er wel op uit dat bijvoorbeeld... Voor Zijns uh, en de, belde, de ploegleider van Kelmen dat die veroordeeld gaan worden. Uh, maar ja, dat is een maximale straf in Spanje van, van twee jaar cel die ze kunnen krijgen. En als jij geen strafblad, he strafblad hebt, dan ga je ook niet uh, de gevangenis in. Dus dan krijg je twee, twee jaar cel. Uh, je moet een flinke boete betalen en daar zal het uiteindelijk eind maart op uitlopen ja. lijkt het. Laten we nog even vooruitkijken naar volgende week. Alberto komt erdoor, wilde eigenlijk niet, moet toch langskomen. Uh, Tyler Hamilton die komt nog langs. Wat wat zijn daar de verwachtingen van? Ja, nou, Hamilton, uh, Tyler Hamilton komt... Ik geloof niet dat het ja, helemaal goed gaat. De je Spaanse valt... ambassade hmm. in Washington. Kun je heel even opnieuw beginnen, Edwin, want je viel even weg. Ja, sorry, Tyler Hamilton moet het doen van, uh, met een videoconferentie vanuit de Spaanse ambassade in Washington. Zal hij uh, een verklaring afleggen, wat ook niet meevalt... want het blijkt dat deze rechtbank niet voldoende uh, tolken en vertalers heeft... om goed te kunnen vertalen wat al deze mensen zeggen. Het, het, het, het is echt elke dag... Een groot spektakel, mensen die elkaar niet begrijpen, et cetera. En Contrador zelf, die moet wel komen. Die wilde het vanuit zijn woonplaats doen op 20 kilometer van Madrid. Toen zei de rechter van nee, jij moet gewoon langskomen. En, uh, maar ja, ook als getuige. Hamilton zal wel hetzelfde vertellen wat hij al in zijn boek heeft geschreven en overal heeft verteld. En de grote vraag is waar naar gevraagd wordt. En wat hij uh, zal vertellen of daar nog iets uitkomt. Maar gezien wat deze week is gebeurd, moeten we daar ook niet te veel van verwachten. Nee, alleen de anekdotes dus uit de sport, uit dopinggebruik over de sport. Uh, Edwin Winkels, dankjewel. Met de duiding van het hele verhaal rond Eufemiano of Fuentes. En dan gaan we weer naar het schaatsen. Schaatser Diana Valkenburg toonde vorige week nog maar eens aan. Dat ze dit seizoen beter is dan ooit. Aan Irene Wuus kan ze nog niet tippen. Maar ze pakte bij de Wereldbekerwedstrijden in Insel wel twee keer zilver. Daarna verkastte Valkenburg naar Hamar, Waar zaterdag het EWK Allround begint. Steven Dalenbout praat met haar. Je vertrok vorige week uit Insel. En toen zei je. Ik ga lekker slapen in eerste instantie in Hamar. Is dat gelukt? Ja, dat is zeker gelukt. Ja. We zijn uh, zondagavond na Insel meteen hierheen gevlogen. We waren een beetje laat hier, want we hadden net de trein gemist. Het vliegtuig was even wat later. Maar, uh, dus ik lag een beetje laat in, maar heerlijk geslapen. Dat heb ik heel de week al gedaan. Dus uh, lekker veel op mijn bed gelegen. Een beetje op het ijs gestaan, nog wel een beetje getraind. Om een beetje scherp te blijven. En uh, nou, Verder is het vooral veel rusten, fit blijven en, uh, en sterk worden. De motor die je de afgelopen maanden, jaren hebt opgebouwd, die draaiende houden. met smeren? Ja precies. Je doet nog gewoon een paar kleine dingetjes. En voor de rest... Uh, nou ja, doe je gewoon rustig aan, eet je wat, lig je op bed, kijk je wat seretjes, lees je een boekje. Ja, kun je dat dan rustig zijn? Jawel, ik kan wel goed rust houden. Ik uh, ben gewoon op, als, op het moment dat we op het ijs staan, dan ben ik gewoon heel druk met, uh, met datgene wat er dan die dag moet gebeuren. Of wat, datgene dat we nog moeten verbeteren voor de wedstrijd. En daar kan ik zeker uh, overdag ook nog uh, op een aantal momenten heel druk mee zijn. Want... Ja, het schaats is gewoon lastig en die techniek is moeilijk. En hij is zeker nog niet perfect, dus er moet veel aan gebeuren. Dus daar ben je druk mee, maar daar ben je zeker niet de hele dag druk mee. Ik kan, er, uh, ik kan heel goed ontspannen en gewoon even mijn, uh, mijn gedachten erover uitzetten. En dat is ook nodig om, uh, om beter te worden, zeg maar, die rust. En dat, uh, oh, dat kan ik wel goed. Een beetje dvd'tjes kijken. Precies. En wat kijk je dan? Uh, nou... Oh, okay. Eerlijk antwoord. Nou, ik kijk gewoon uh, allemaal zeertjes. Grey's Anatomy, Gossip Girl. <laughs> allemaal heel dom, maar wel vermakelijk. Heel goed voor je imago dit. Ja, misschien niet, maar ja. Waar ben je nu? Welk seizoen? Voor Grey's Anatomy? Uh, ik loop natuurlijk helemaal bij. Ik ben in het laatste seizoen bezig. De aflevering die nu draaien, dus... Uh... Wacht, wacht, wat, wat heb ik gemist? Uh, echt... Heel weinig. Het is een ziekenhuisserie. Allemaal drama. Ja, dat weet ik nog net, ja. En de romances op de, op de werkvloer en zo. Het is wel grappig. Maar het is wel, weet je, het is wel een goede manier om. Uh, nou ja, om gewoon even eruit te zijn. Om gewoon even iets makkelijks te doen. Eigenlijk niks te doen. En gewoon even lekker, lekker kijken en lekker, uh, lekker uitrusten. Je hebt dit seizoen een enorme stap gemaakt, hè? Um, dat blijkt uit alle wedstrijden die je rijdt. Heb je nu het gevoel dat je ook al een beetje op je lauren kan rusten? Of heb je juist heel erg het gevoel van ik ben er nog niet, want ik wil nog. Die extra stap, bijvoorbeeld in dit WK-Allerland-toernooi of in Oround toernooi in het algemeen, iedereen wust voorbij? Ja, ik wil zeker uh, iedereen wust voorbij en we zijn zeker nog niet aan de max. Ik denk niet dat ik mijn plafond heb bereikt. We zijn dit seizoen gewoon uh, uh, heel goed bezig, zeg maar. Het, het programma dat Jack voor mij schrijft is gewoon heel goed en dat slaat gewoon echt heel goed aan. Ik ben dit seizoen gewoon fitter dan ooit, beter dan ooit. Ik krijg goede uitslagen. Dus dat gaat gewoon hartstikke goed. Maar uh, we moeten nog steeds heel hard werken. Want er is gewoon nog een groot gat te overbruggen. Het gat vorige, vorige weekend met iedereen op de 1500 was niet groot. Het was maar een kleine halve seconde. En uh, daar zit zeker ruimte in om dat te verbeteren. Maar het gat op de 3 kilometer was, uh, was een stuk groter. En ik moet gewoon echt betere races gaan rijden uh, om dat gat te gaan overbruggen. En daar is gewoon heel veel werk nog voor nodig. En daar zijn we heel druk mee. En, en waar zit die winst dan nog in? Waar kun je die winst halen? Uh, ik denk dat ik technisch nog een stuk efficiënter kan rijden. Het is nog wat rommelig in de training ook. De, weet je, de ene slag is de andere slag niet en de ene bocht is de andere bocht niet. Het, weet je, het, het, het loopt wel, maar het kan gewoon wat, wat smoother, wat beter, wat, uh, wat constanter, zeg maar. En dat is in mijn races ook. Mijn rondetijden fluctueren soms wat te veel op een drie kilometer. En ik vind het soms nog lastig om, uh, om goed te doseren. We zijn daar dit seizoen... Uh, heel goed in geworden, veel beter dan ooit. Vroeger had ik nog wel eens een keer heel hard inklapte en helemaal stierf na vier rondjes. En dat hebben we gewoon nu uh, veel beter voor elkaar. Ik zit veel beter in mijn ritme in zo'n drie kilometer. Maar dat moet gewoon nog beter. En nu? Nu weer terug naar bed? Ja, nu weer terug naar bed. Ik ga weer... DVD'tje erin? Precies. <laughs> ik ga weer liggen. Welke ga je kijken? Uh, nou, ik moet nog de laatste... het stukje van de laatste aflevering volgens mij, dus die zet ik weer op. <laughs> Diane Valkenburg in Noorwegen in Hamer. Dus waar dat WK allround bij de vrouwen onder andere wordt afgewekt. Natuurlijk ook bij de mannen. Eh, iets verderop in Zweden wordt ook geschaad, Maar dan op natuurreis marathonschaatster Yvonne Spicht heeft daar in Falun de derde Grand Prix wedstrijd bij de vrouwen gewonnen. Spicht won na 78 kilometer de sprint van een kopgroep van drie Sharon Hendricks werd tweede Kimberly Musse derde. Het klassement wordt na drie wedstrijden aangevoerd door Erna Last. En dan gaan we weer fietsen. De Duitse wielrenner Paul Martens heeft de Blanco-ploeg het vierde succes van dit seizoen bezorgd. Martens won de eerste etappe van de ronde van de Algarve. Na een rit over 198 kilometer van Faro naar Albufera hield hij de Portugees Thiago Machado en zijn Nederlandse ploeggenoot Theo Bos achter zich. Wout Poels, goedenavond. Goedenavond. Wat was voor jou de grootste winst vandaag? Ja, dat ik eigenlijk uh, weer heb mogen koersen. Dus dat was wel... Uh... Heel fijn. Ja, hoe beviel het om weer voor de eerste keer sinds die verschrikkelijke vallende tour van vorig jaar op weg naar Metz... om weer gewoon in dat peloton te zitten? Ja, dat is wel een heel fijn gevoel om, uh, ja, om gewoon met, uh, met de bus naar de stad te gaan... Uh, te kunnen tekenen en dan van stad te gaan en weer uh, uiteindelijk over de finish te komen. Ja, ben je, ben je nog bezorgd geweest onderweg? Hoe werkt dat? Hè? Want je stapt, kijk, je hebt natuurlijk al heel veel getraind, je hebt heel veel gefietst, ook met je ploeggenoten. Maar dan ga ja. je eens op peloton rijden. Uh, ja, dus uh, op het begin is het nu ook altijd even wennen, vooral de uh, eerste wedstrijd van zoenen is altijd. Even, uh, de eerste grip, uh, ja, een beetje kijken hoe het allemaal gaat, maar uh, ja, nu was het natuurlijk wel uh, wat meer spanning en zo, maar, uh, maar dat ging eigenlijk allemaal vrij goed en ik voel me al vrij snel weer uh, op mijn plek, dus dat was wel lekker. Sinds wanneer zit jij überhaupt weer op de fiets? Want we kunnen ons de beelden nog herinneren van, nou, laten we zeggen, de maanden na die val, dat jij langzamerhand weer herstelde, maar ja, toen kon je nog niks. Nee, toen kom ik inderdaad in niks. Ik denk dat ik een, een week na het wereldkampioenschap in Valkenburg. mocht ik weer voor het eerst op de fiets, heel rustig. En uh, ja, toen ben ik rustig gaan, gaan opbouwen. En uh, ja, weer mijn trainingen kunnen doen. En uh, ja, tot, uh, tot waar ik nu sta, zeg maar. Ja, en hoe ben je hier gekomen? Want ik kan me voorstellen, je bent een klimmer. Jij wil op een gegeven moment ook weer naar de bergen. Wat heb je de afgelopen maanden gedaan? Ik heb de afgelopen maanden met de ploeg op trainingsstage in Spanje geweest, in Benidorm en, uh, en zelf ben ik, ben ik er de uh, ja, afgelopen twee weken ook nog geweest. En, uh, en uh, ja, veel dagen getraind eigenlijk. Heb jij getwijfeld in die periode, en dat bedoel ik niet meteen na die val, maar met name gewoon in de, in de herstelfase, dat je gewoon weer op de fiets zat en dat je weer aan het trainen was? Uh... Nou, ik heb nooit echt getwijfeld van dat, dat ik niet meer zou gaan fietsen ofzo, maar, maar je twijfelt natuurlijk altijd wel van uh, welk niveau je weer gaat halen. En dat is natuurlijk nou nog steeds uh, afwachten uh, hoe het uh, dit seizoen, uh, seizoen uh, zou gaan. Ja, want hoe voelde dat in het peloton? Even los van dat gevoel dat je ineens weer tussen de wielen rijdt. Maar, maar de conditie, het gevoel. Ja, de conditie, dat zit wel redelijk goed. En uh, ik moet nu vooral wedstrijdritme opdoen en de koers zitten rijden. En. Uh... Ja, dat was op zich wel goed. En de finale viel me niet tegen. Maar, uh, maar goed, het was nog maar de eerste rit en uh, kijken hoe het morgen weer gaat. Wat kon jij een beetje meekrijgen wat er vooraan gebeurde? Uh, ja, eigenlijk wel. Want ik zat er redelijk vooraan de tijd En het was heel groot, eigenlijk allemaal. Het ja. was een uh, hele rare uitslag, hè. Paul Martens en Magado voor uh, Theo Bos. Dan denk je ja, massasprint kan eigenlijk niet. Nee, klopt, maar er zat nog een klein hupje in. En uh, ja, waarschijnlijk zijn ze daarop weg gereden. En dat was inderdaad uh, ja een beetje een uh, ja, aparte uitslag, maar uh, nou ja, met dat hupje erin uh, is het ook wel weer verklaarbaar natuurlijk. Ja, nu, komen er nu ook weer etappes? Want dit is toch wel een ronde uh, ja, die toch ook wel lastig is. Uh, daarom rij jij natuurlijk deze ronde ook. Komen er ook nog etappes waar jij denkt, van nou, daar moet ik maar eens zien of ik erbij zit en dan kan ik misschien nog wel eens wat geks doen? Uh, nou ja, overmorgen dan hebben we een, een bergrit. Of uh, bergen, daar hebben we aangroeps op, Dus uh, niet een hele stijle klim. Want vorig jaar was ik er volgens mij nog uh, top 10. Maar dat is wel een lastig ritje. En uh, daar wordt klassement vaak gemaakt. Maar dus niet dat we echt uh, het hoge bergte ingaan. Nee, maar met name die aankomsten waar jij ook uh, goed bent. Uh, als ik denk bijvoorbeeld hè, wat we deze week hebben gezien. Uh, vandaag hebben we gezien in de, de Tour of Oman Aankomst daar met Rodriguez. Uh, nou ja, als je kijkt gewoon naar slachter in de Tour Down Under. Dat soort aankomsten. Uh, ja, die moeten mij normaal gezien wel liggen, maar dat is nu uh, nou nog uh, allemaal uh, te vroeg om daarop te speculeren om daar goed te rijden. Dus voor mij nu uh, vooral uh, belangrijk om, uh, om koersritme op te doen en uh, weer vertrouwen te krijgen en, uh, en uh, ja, weer een vorm te komen. Ja, Heb je al koersen aangestreept waar je in het voorjaar, en dan bedoel ik met name de aprilmaand, uh, wil vlammen? Uh, nee, nog eigenlijk niet. Het hangt allemaal een beetje af van, uh, van hoe het hier gaat en. Uh, en uh, dan kan ik weer verder kijken uh, voor, de, voor de rest van het seizoen. Het allerbelangrijkste nieuws is dat je gewoon weer op de fiets zit. tussen die andere mannen. Ja, dat was het belangrijkste. En uh, dat is uh, gelukkig uh, gelukt. Succes daar in Portugal. Ja, dankjewel. Wout Poels was dat. Monday morning feels so bad. Seems choose, I feel better. And looks good when things just don't go. Thursday goes too. Change that scene one day Heerlijke muziek op het einde van de avond. Friday on my mind. Nou, dat is morgen pas van de Easy Beach. We gaan weer naar het matchcenter naar Ragnar Niemeyer. Ragnar, nog niet alle wedstrijden afgelopen. Ja, en er is één wedstrijd die springt er, wat mij betreft, dik bovenuit. Dan heb je het waarschijnlijk over Borussia Mönchengladbach tegen Lazio Roma. Ja. En die is inderdaad nu voorbij, want ik zie dat iedereen op het veld elkaar de hand schudt. En 1-0 ruststand in het voordeel van de Duitsers, maar het eindigt in 3-3. En in de 94 e minuut komt die 3-3 van de Italianen van Lazio via invaller Kozak... Op het bord de doelpuntenmakers maar even 1-0 via Stranzel uit een penalty. Dan na 57 minuten spits Flokkari van Lazio 1-1. Kozak is ingevallen maakt 1-2. Dan een penalty gemist door Borussia Mönchengladbach. Door Stranzel, de man die de eerste wel benutte. Dan is er een rode kaart gevallen, staat Lazio dus met 10 man. En komt er na vasthouden van Luc de Jong in de 84ste minuut weer een penalty. Die wordt benut door Marks, die het klusje voor zijn rekening neemt. 2-2 op dat moment. Arango in de slotminuten met een vrije trap. 3-2 voor Borussia Mönchengladbach. En ik zei al, Kozak in minuut 94, de laatste minuut van de blessuretijd. Er gebeurde veel in die wedstrijd met de 3-3. Dat was een heerlijke wedstrijd. Dat geldt eigenlijk ook. Ook wel voor het duel tussen Tottenham Hotspur en Olympique Lyon. In de 93e minuut. De tweede goal van Garrett Bale. Opnieuw een vrije trap. En de ploeg uit Londen wint met 2-1. Het wordt 1-0 door Garrett Bale. In de extra tijd van de eerste helft. Het wordt 1-1 door een geweldige trap van verdediger Umtiti van Lyon. Die trap vanaf de linkerkant, vanaf de punt van het strafschopgebied. Een afgeslagen bal zo. Diagonaal de kruising in, maar Garrett Bale houdt de drie punten... als je dat zo kunt zeggen in Londen, want het wordt 2-1... Dan nog een goal in de extra tijd, Gleiner Plet. De oudspeler van FC Twente, de supersub van Mario Beens, Racing Genk. Valt na 68 minuten in op bezoek bij Stuttgart. Het wordt 1-1 in blessuretijd, nadat Gentner in de 42e minuut Stuttgart op voorsprong heeft gezet. Atletico Madrid Ruben Kazan is 0-1 Een doelpunt van Karadeni zal al voor de pauze. Basel Dnieper wordt 2-0 en Inter 1-0. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Zometeen meteen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog Op. Morgen vanavond gepresenteerd door Chris Keijnen. En morgenavond dan zijn we er gewoon weer. 10 uur. Deze zender Langs de Lijn op Radio 1. Ik wens u nog een prettige avond. Beestjes kropen over mijn lichaam en in mijn haar.